kans op een bui. Het wordt 15 graden op de Wadden en 25 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. En zo werd het even na twee uur. Welkom bij ZFM Race Radio op 2e Pinsdag 2010. Lekker weer vandaag en heel veel activiteit op het Circuitpark Zandvoort. Uur 6, daar zijn we bij aangekomen. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag albert oh Jan. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, de komende drie uur live verslaggeving van Profile Tire Center, de Pinkster Races. Wat hebben we nog te gaan? Met een kwart over twee de Dutch Renault Clio Cup, dan de Viscount Legend Cup. Dan de HTC Dutch GT4 Gridwalk. Dat is dus voor mensen die op het circuit zijn en die kunnen even een wandeling maken en kijken naar de auto's. Dan de race 3 van de HTC Dutch GT4 Championship. Nou, de tweede race vanmorgen was al zinderend spannend. Daarover straks meer. Dan nog de Formula Swift. Dus, en dan de Formula Ford ook nog. Dus qua racen, het hele programma is vol. En... Goed idee, gewoon naar de tv kijken en de radio op de achtergrond aanhouden. Ja luisteraars, voor diegenen die het nog niet weten. We hebben vandaag een experimentele uitzending in goed overleg met Circuit circuitpark Zandvoort. Kunt u vanuit Zandvoort genieten van uh, live racebeelden vanaf het circuit. De hele dag de Pinsen Races op CFM TV. CFM Race TV. Zo'n het vandaag. En daar komt hij weer aan, Albertjan. Jouw favoriete plaat, hè? Ja, als mogelijk in de perste. gewoon lekker. Oh, mooi weertje in Zandvoort En dan Alice erbij. Wat wil je nog meer? Hier is Marlolita. Moi Te zien, Al mijn collega's fleuren weer op van die beelden vanaf het uh, Circuit Park Zandvoort. Zie ja. FM uh, Race TV de hele dag te volgen. De Pinkster Races. Maar dat is niet het enige wat we doen. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Want vanmiddag uh, heeft er ook een belangrijke voetbalwedstrijd plaatsgevonden. En daarbij aanwezig Sim. Sim, hoe is het met SV Zandvoort afgelopen? Het is hier al, uh, de wedstrijd is uh, afgelopen en is geëindigd in een teleurstellende 1-2 overwinning voor Nieuwegein. Oh nee! Ja, helaas wel. Zandvoort was uh, de laatste minuten uh, met de keeper mee naar voren. En dan werd een klein foutje gemaakt op het middenveld. En Nieuwegein kon die, uh, die uitval makkelijk afstraffen. Dus uh, ja, helaas, Zandvoort uh, ligt eruit. Wordt volgend jaar gewoon weer in de reserve in eerste klas, is niks mis mee. Dus dan gaan de jongens het ook goed doen. Maar het was wel uh... ja, het was heel spannend. En Zandvoort heeft er even aan geroken. En het is helaas niet gelukt. Ja, dat wou ik zeggen, want jij hebt de wedstrijd vanmiddag gevolgd hier in Zandvoort. Had SV Zandvoort genoeg kansen om deze wedstrijd te winnen? Of was het een beetje een gelijkspel? Ja, nou, het, het, het, de, de nieuwe gein is al een hele goede ploeg natuurlijk. Want die voetbal al, uh, al meerdere jaren in die reservehoofdklasse. Maar Zandvoort heeft wel de kans gehad om deze wedstrijd met één of twee verschil te kunnen winnen. Ja, helaas. Je moet ze wel maken, de doelpunten. Dan, uh, dan ga je door en het is, uh, ja, het is niet gelukt. Het is gewoon jammer, die jongens hebben allemaal stinkende best gedaan. En die hebben toch uh, ja, vier wedstrijden de volgende voetbal om uh, ja, richting die dezelfde hoofdklasse te gaan. Maar ja, we moeten nog een jaartje wachten. Volgend seizoen uh, hebben we weer nieuwe kansen. Dus uh, ze hebben een jonge ploeg. En, uh, Heel goede voetballers zitten er allemaal in. Dus dat, uh, dat gaat vast wel lukken volgend seizoen. Daarom Sim, we hebben er alle vertrouwen in. Absoluut. Hé, hey, dankjewel en geniet van het mooie weer vandaag. Hè, op deze tweede piste dag. Dankjewel. Ja, ik moet straks werken. Dus uh, okay. ik ga voor doen. Oh, oh, oh, ja. oh, Er zijn altijd weer mensen die moeten <laughs> werken op zo'n dag. Ja. Welkom bij de club. Leuk met elkaar. Oké, okay, hey. dag. Dat Hoi. was Sim vanaf het Hoi. veld van uh, SV Zonvoort. En wij gaan zo dadelijk weer naar het circuit. Want uh, de race die zo dadelijk plaats gaat vinden is de Renault Clio Cup. En ook die gaan we natuurlijk live volgen bij CFM Race Radio. Cool.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 Across the universe and all the other galaxies Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet I navigate my, myself, myself to take me where you be Cause girl I want, I, I, I want you right now I travel up, like I travel down, I wanna have you around, around, like every single day I love you always, oh, I'll you meet me you halfway, halfway. Fly, fly the skies For you and I I will try Until I die For you and I For you and I For, for, for you and I FM Race Radio hoor je de Black Eyed Peas. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Hey, we gaan weer snel over naar het Park Zandvoort. Naar Willem van Dessen voor de volgende race: de Dutch Renault Clio Cup. Willem. Ja, dat klopt. Helemaal Rob, Je zegt het goed. De Dutch Renault no Clio Cup. Uh, Clio Cup, vanmorgen ook al een uh, race uh, gereden. Dat was een leuke race gewonnen door uh, Marcel Duits. Uh, tweede werd toen Chia's uh, Schuur. Maar we gaan kijken hoe het nu. Uh, gaat. We hebben de kwalificatie gisteren gehad. En de, de hand van de kwalificatie gaan we nu voor start. Vanmorgen was het zo dat de eerste acht tijd de kwalificatie werd omgedraaid. Nu is dat niet het geval. Dat impliceert dat Sandra uh, van der Sloot, de kampioen in deze clear cup 3, op vol uh, uh, van start zien gaan. Met op de tweede plaats Arie van der Ven, Derde alweer uh, de andere dame. Ook van het uh, landmacht uit it -figuur. En dat is uh, Siela-fissueur. Vierde Ruud, Ruud Steen met. Vijfde René Steen net en zes goed op titel blijven. Een race die gaat over 25 minuten. Dat ik me niet vergis. Nee ja we gaan het afwachten hoe dat zich gaat ontvlooien. Het gaat over 12 ronden. Ja, 12 ronden of 25 minuten. Ik hou altijd rekening dat er wat 7 kan de maximaal 25 minuten of 12 ronden inderdaad, dat klopt, Albert -Jan. Hey Willem, als we nou naar de dag van vandaag even al terugkijken. Wat een spanning op het circuit hè, met al die races. Ja, zonder meer als we terugkijken. Ik had net nog over uh, hoop Open uh, publiek is er, uh, het is mooi weer. En uh, daarnaast hebben we ook nog hele leuke en spannende races. Er gebeurt van alles. Uh, er zijn af en toe dingetjes waar je een vraagteken mag zeggen. Maar over het algemeen wordt het toch uh, sportief gereden. En of dat nou is geweest in de Legends, in de Clio, de Suzuki. Ja, iedere race uh, is boeiend. En uh, ja, dat maar laat het uh, publiek ook merken dat ze er enthousiast van uh, zijn. En dat is alleen maar goed uh, voor de autosport en voor het circuit. In Zandvoort. Oké, okay, en uh, nou, ik, als ik het uh, goed begrijp, uh, zijn ze nog met de warmer bezig. Maar goed, de twee dames van de Landmacht uh, staan achter elkaar. Uh, race over 12 uh, ronden. Uh, Duits, uh, die, die start van de zevende plaats. Nou, uh, dat was op basis van de kwalificatie, zei je dat goed? Dat was op basis van de kwalificatie. Ik was op Duits, uh, winnaar van vanmorgen, start nu van uh, plaats 8. Die is de eerste acht werden omgedraaid en nu uh, gaan ze van start uh, zoals ze uh, zich gekwalificeerd hebben. Start schot. Ja, het is geen schot natuurlijk. Het uh, licht uh, springt van rood en dat gaat uit. En uh, de start is genomen. Uh, Zijn uh, nu richting Tashanboch. En het is Sondra van de Sloot of die uh, Pole had die uh, dat niet is gelukt om dat uh, om te zetten in een uh, leidende positie. Want we zien hier uh, in de Gerlach dat het uh, Arie van den Ven is uh, die de leiding heeft voor Sondra van de Sloot. En op de derde plaats is dat inmiddels uh, Ruud Steenmetz. Uh, vierde uh, zien we dan de andere 5 uh, uh, auto, en dat is Alexander kei. dus het veldt uh, ja, hun rug op. En uh, ja, op een tiende plaats zien we pas ook, uh, de winnaar van vanmorgen Marcel Duits. Even een vraag. Uh, vanmorgen had je vaak rollende starts en nu is, uh, hebben ze weer een, een, een stilstaande start. Is, uh, is daar een bepaalde reden voor waarom ze rollend dan wel stilstaand starten? Nee, die is er niet echt. Want als ik nou kijk uh, bijvoorbeeld uh, vanmorgen hadden we de VD4, wat uh, rollend uh, van start gaat, ging. En als ik me niet vergis, uh, die hebben later op de dag die, uh, de 50 minuten race. En dan gaan ze weer uh, een staande start houden. Ja, wat uh, daar de kracht achter is om te doen, weet ik niet waar die keuze wordt. Maar het is in ieder geval wel zodat de Clio's er wel vanuit de staande start uh, getrokken zijn. Dat gebeurt ook met de Swift en met de Legends dan Die snelle kleine dwergautotjes die we ook nog een keer... Ho, ho, ho, die, uh, ho, ho. Die vertrekken alweer. weer, uh, Rob. 500 kilo. Om maar, of, uh, om maar even aan te geven dat het uh, verschilt uh, per klasse. Oké okay, Willem, voordat we je verlaten nog even de stand van zaken op dit moment op de baan. De stand van zaken op dit moment op de baan is... Hardy van de fin on the, the leiding, tweede Sonder van de sloop en Dad uh, Statements. Vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. CFM. I'm Het is dus tweede pinsterdag, een mooie zonnige tweede pinsterdag. En uiteraard heel veel spektakel op het circuitpark Zandvoort, En daar gaan we snel weer naar over. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want we zijn bezig met race 2 van de Duitse Renault Clio Cup. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe daar is Willem. Ja dat klopt, daar zijn we bezig. Inmiddels alweer ruim vier ronden afgelegd. bezig in de vijf ronden. En we zien nog steeds Arnie van de Veen in de leiding. Met, uh... Op de tweede plaats uh, Sandra van der Sloot uh, in haar uh, landmacht uh, Clio. Inmiddels uh, zijn ze alweer in de tas bocht uh, beland, uh, dit koppeltje. Ze zijn wat weggelopen van de man op de derde plaats, dat is uh, Ruud met. Maar uh, Sandra kruipt toch een beetje bij beetje wat dichter naar uh, Ardie van der Ven. En uh, ja, Sandra zal het alles gelegen zijn om uh, toch die kop te gaan houden. Vierde is het dan Michel uh, Blekemolen. Vijf uh, zien we de andere Steenmet. En uiteindelijk is het dan toch... Uh, Sheila de schuren, die is een ronde lang bezig geweest om uh, er voorbij te komen. En ze heeft toch de zesde plaats in midden zo'n handen. Sheila is ook uh, de snelste op de baan uh, tot nu toe. Dus nu heeft ze weer de ruimte voeren. Zoals ze nog verder uh, richting uh, Eerste vijf gaan kruipen. Maar wat gebeurde er met Sheila bij de start dan? Want ze is ver teruggevallen. Ja, ja, dat klopt helemaal. Ze mocht starten vanaf de derde positie. Ja. Het ligt uh, op een gegeven moment als het doopt, dan uh, mag je vertrekken. Ja, uh, op dat moment dacht ze misschien net even wat minder snel. En waren de anderen eerder weg? Met... <laughs> hey, denken wij van aan een andere race van uh, eerder van vandaag. Dan mag uh, Ruud uh, Steenmetz uh, best wel oppassen met een bleke molen op de vierde plek. Dat uh, mag, maar ik vraag me af waar, waar je op doet. Maar... Nou, de Dutch GT4 bijvoorbeeld. Ja, maar dat zijn twee jaar al. Andere... Ja, maar was ook een blekenmolen op de vierde plek en de derde ja. plek die hij uiteindelijk gewonnen heeft. Dus uh, ja. Ja, oh ja, ja, maar die, die letten wel goed op. Uh, degene op de derde plek uh, lette niet goed op. Uh, mijn zin zin. Joh. Maar goed, dat, uh, het was een uh, hele verhaal. Ja, ik zie van Jeroen, vind ik nog steeds. Maar goed, <laughs> niet iedereen denkt er zelf over. Maar dat was in de Dutch Vita Die overigens uh, later op de middag uh, nog een keer de baan gaan. Nou ja, mocht de Porsche van uh, Harkema weer gereden zijn. Uh, en dan uh, kunnen ze elkaar weer gaan opzoeken. Uh, toch? Ja, wat is dat een uh, mogelijkheid? Dat hij gewoon weer uh, de baan opkomt. Terwijl hij toch een behoorlijke klapper met die auto heeft gemaakt. Uh, ja, dat is nog even afwachten. Want we zijn natuurlijk uh, op een uh, flink snel punt. En uh, de impact wordt wel, wel heftig. Dus we moeten afwachten of die Porsche helemaal uh, weer in staat is om uh, die race te gaan rijden. Wie Je... nog wel de race rijden. Uh, nu, dat zijn de Clio's die inmiddels alweer een rondje hebben afgelegd. En die auto's toch uh, ja, net iets onder de twee minuten dat te rijden. En uh, ja, in die twee minuten is uh, Zonda toch wat dichter weer gekropen op Arie van der Ven. Die ook dichterbij is gekropen. En dan op uh, nummer vijf uh, sta je met mee dat. Dat is Sula uh, Verkuur. Die is aangehaakt uh, bij de auto op vijf plaats. Dus ja, uh, de dames van de landmacht, uh, yeah, die zijn nog steeds in. Toch Oké, okay. uh, bedankt voor deze update. Zometeen, we komen straks weer bij jou terug voor het vervolg van uh, de Dutch Renault Clio Cup. Ah, Oké, okay, okay, Willem, tot zo. Een aantal run, maanden run, geleden run, bij CFM Race Radio. Jourda Lady run, Kaka en de Bad Romance. CFM Race Radio, Pit report. report. Ja. En we gaan live over naar Willem. Willem, hoe is de stand van zaken? Ja. De taak is dat we alweer in de 11e ronde zijn met deze uh, Renault Clio's. Uh, Renault Clio uh, Cup, uh, ja, een uh, veld van 16 auto's, maar toch wel strijd. En de strijd om de eerste plaats, ja. Zondag van het Sloot eerste, tweede, is op jacht naar van een fan die de leiding heeft. Maar uh, ja, ze rijden nagenoeg straks dezelfde rondetijden. Dus echt dichterbij komt ze niet. Dan kijken we hier op de derde plaats is. Dat is dat uh, Ruud Steenmet en dat vierde Michel Bleckermann. was ook uh, Sheila Vergeuren. Ook in de landmacht Clio die toch wel door het veld aan het boenderen was. Maar uh, zij is op de zette plaats uh, beland en komt niet verder. Uh. De uh, voorganger dat is uh, de andere net, ja, die uh, weet het toch goed uh, om, om elkaar te hebben. En die houdt haar uh, constant uh, achter. En uh, zodra het zal uh, de kop hier uh, terecht eind op komen. En die zal uh, de laatste ronde ingaan. Sandra, ja, wil ze nog wat doen, dan moet ze het in de laatste ronde doen. Uh, na de finish... Uh, kan je dus er voorbij, maar dat levert je niks meer op. Uh, we gaan nou wachten hoe dat uh, in het laatste rondje gaat ontwikkelen. Sonda is weer wat dichterbij gekomen in die kata. Maar ik denk dat het gat te groot is voor haar. Tenzij uh, Arie van de Ven, uh, Itja en Wijs en O, Clio, die nog een fouten maakt. Maar ik ga ervan uit dat het uh, dat volgorde is. Kijk wij verder in het veld, uh, natuurlijk. Uh, de nummers. Uh, 3, 4, 5, 6 die uh, toch al uh, vrij dicht bij elkaar zitten. Met de T-mens uh, nog steeds op de derde plaat. Daarachter niet zo blijven molen. Uh, en 7 uh, zien we dan. Dat is. Uh, nou, die heb ik niet in de kaart maar dat is het gevecht in de top. Ze zijn nu ongeveer het schijfblad geland. Uh, ja, het, het, het, uh, het is nog een klein stukje hier, en uh, ja, Ik denk dat we uh, voor de Ardie van de Ven uh, de glorie. Uh, opdaagt uh, zo. Oké, okay, maar er, er, er wordt uh, uh, volgens mij behoorlijk wat close racing, ook al een uh, stukje midden in het veld. Uh, de, uh, de auto's zijn aardig aan elkaar gewaagd, hè? Dat uh, klopt helemaal. Dus, uh, ja, in principe zijn ze allemaal gelijkwaardig. Ja, Je kan er wat... Uh... Ja, met je uh, afstellingen wat aan doen. De een heeft wat van spanning als de ander. En dat zijn de proefjes uh, waar je je auto sneller of uh, ja, tegen je zin in uh, misschien wel wat langzamer mee maakt. En, uh, ja, en dan komt het er toch op, op, op de baan, uh, de acties. En uh, proberen je voorganger zo gek te maken dat hij uiteindelijk onder de durt bezwijkt en een foutje maakt. En dan kan je er voorbij. Ja. Maar vooralsnog, zondag uh, is daar uh, 12 ronden mee bezig geweest om dat uh, te doen bij Arie van de Ven. Maar uh, ja, we kunnen Arie niet... Uh, Bedrag op een fouten. Dus uh, ja, dan uh, zal ze opnemen uh, en dat zal ze ongetwijfeld gaan doen. Want uh, ze wil toch ook uh, haar titel gaan herhalen. Beter een tweede plaats met uh, wat punten dan uh, allebei straks in het gras. Ja, nee, klopt. Safe, safe geweest van Sandra. Ze heeft het wel geprobeerd, maar uh, ze heeft nu in ieder geval op de tweede plek weer voldoende punten uh, voor het kampioenschap. Ja. Onder meer, ja. En dat uh, aan het eind van de... En uh, op dit moment, uh, ja, het spul is uh, afgepakt. Adi van de Vende winnaar, zondag van de Sloot, tweede en derde, dan twee met Oh, Oké, okay. Michel Blekenmolen, heb je daar nog even? Die zou ook nog wel over de finish komen of niet? Ja, vier. Uh, Keurig. Zijn, uh, vier. Ja, zeker. Uh, zonder ja. meer. Dat zijn toch uh, ja, op uh, basis van zijn ervaring en zijn snelheid. Natuurlijk is hij daartoe in staat. En uh, dat heeft hij mogelijk gedaan. Kijk nog even naar de winnaar uh, van de race van vanmorgen. Marcel Duits, uh, die is dit keer niet verder gekomen als nummer 10. Oké, okay. nou, voor zover bedankt voor deze update. Ja. Ik heb begrepen dat, uh, even kijken, om vijf voor drie uh, komt de Viscons Legend Cup uh, uh, aan de beurt. Ja. Een race over, drie, over tien ronden. Komen we dan weer bij je terug. Willem, hartstikke bedankt voor zover. Ja, Tot dan. Dat was Willem van Dessen vanaf het uh, circuitpark Zandvoort, De finish van de Renault Clio Cup. Je hoort hem bij CFM Race Radio. Kijken we naar een race die zojuist verreden is. De Tourwagen Diesel Cup. En uh, ja, het podium bestond uh, onder meer uit twee dames. Jawel, nummer drie werden ze het... Uh, Equipe KB Ooyer en Lisette Braams. En uh, collega Jaap Koper die had een gesprek met KB nou, Je hebt geen reden om het materiaal de schuld te geven. Uh, dat zei je maar net. Uh, je hebt het helemaal zelf gedaan samen met Lisette vandaag. Ja, nee, de auto was top. En, uh, dus nee, super. Die jongens hebben hartstikke goed gewerkt. Die auto is echt geweldig. Nou ja, dat bleek. Komt tot het einde van de race uh, volgens mij uh, de snelste, snelste rondes blijven rijden. Dus uh, helemaal geweldig, ja. Uh, nu heb je, ik geloof dat dit al het tweede seizoen is dat jullie die met z'n tweeën rijden. Dit, ja. uh, met de, met de Cup, dus hoe, hoe, hoe is het? Zit er een goede uh, ja, lijn in? Een go goede uh, lijn omhoog? Ja, nou ja, dit is het tweede seizoen, precies wat je zegt. En uh, nu moet het gaan gebeuren. Dus uh, vorig jaar uh, leerjaar, en uh, nu een nieuwe auto, en uh, vol gas. Dus. Uh, Vorig jaar hebben we in assen op het podium gestaan op de derde plek. En uh, dit jaar al het tweede raceweekend. Dus uh, nou, we houden gewoon dit vast. Het is een, een, een flow waar je even niet zo snel uit uh, hoeft te komen. Nee, liever niet. Nee, dit voelt wel goed. Even de race. Uh, Lissetta was begonnen. En toen kwam jij. Ja, Lissette is begonnen en toen het pitwindow openging op het helft van de race, op 25 minuten, is ze meteen naar binnen gekomen. Ben ik ingestapt. En uh, toen was het een kwestie van uh, vol gas uh, keihard doorperen om uh, zo ver mogelijk naar voren te komen. En uh, ik uh, heb, ik weet niet meer, ik heb volgens mij die C had ingehaald, die lag voor ons. En toen liep ik in op Nora, waarvan ik ook zeker wist dat hij voor ons lag. Dus ik denk, daar moet ik ook zo snel mogelijk voorbij. En toen hoorde ik op de radio dat degene die derde lag, dat was volgens mij Baars en Roeleveld in de Volvo, die hadden een tekorte pitstop gemaakt en die hadden 20 seconden straf. Dus als ik dan Nora zou inhalen en ik zou blijven inlopen op die Volvo, kon ik precies binnen die 20 seconden komen en dan werden we derde. Dat is dus ook gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd. Ik, zei, ik, ik had Sheila Verschuur op de radio. En die zei tegen me, ja, even die noren inhalen en dan lig je derde. Dus uh, ik had die noren ingehaald. En toen uh, zei ze, ja, nu moet je nog even lage viers blijven rijden. Want dan, uh, dan kom je in die 20 seconden van die Volvo. Dus ik zei al, van, oh, ik dacht dat ik er al was. Nee, nee. Dus ik moest nog even gas houden. Maar twee rondjes en uh, toen zaten we safe. Ehm um... Kijken jullie ook naar de tussenstand in het kampioenschap? Nee, ik heb echt geen idee. Ik hoop niet dat we bij de eerste vijf zitten en dan hoeven we namelijk niet zo'n lange pitstop te maken. Oké, okay. goed. In, uh, in ieder geval deze Pinksterdag kan, je, kan jij samen met uh, Lisette Braams goed uh, afsluiten. Ja, echt wel. Ja, gisteren zat het, of tenminste uh, Eerst uh, zaterdag zat het er in principe al in. Toen had ik uh, de hele race op kop gereden en we hadden een hartstikke grote voorsprong op de rest. Maar ja, door de safety car uh, die lang in de baan bleef, werd die hele voorsprong teniet gedaan. En moest Lisette instappen met het hele veld in haar nek. Dus uh, ja, dat was een beetje pech voor ons. Want uh, het had voor haar relaxter geweest als ze die voorsprong had gehad, natuurlijk. Dus uh, ja, nou ja, goed. Uh, dit, deze race hebben we geluk gehad, natuurlijk, met de pitstop van de Volvo. En uh, ja. Als ik jou zo hoor, dan zit het er dus ook voor de lange afstanden. Zit het er gewoon in dat je ook zwaar kandidaat bent om een wedstrijd eventueel te kunnen winnen? Ja, nou, ik ga er wel vanuit dat Lisette de stijgende lijn vasthoudt die ze nu heeft gedaan met de ronde tijden. En dan zit het er zeker in, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, de volgende race gaat zo dadelijk van start op het circuitpark Sofort, Maar we kijken nog even terug naar de, de Renault Clio Cup. Ja, de is Renault Clio Cup en wel de tweede race uh, voor de administratie. Op eerste plek is geëindigd Addy van der Ven. Gevolgd door Sandra van der Sloot op een keurige tweede plek. Hoewel van Pol gestart. Maar zij ging voor de punten en niet voor het risico. En op de derde, Ruud Steenmets. Uh, en dat is even behandeld. Die is als 32e gestart. En uh, die is naar boven gescheurd, kan ik wel zeggen. Vijfde plek, vierde plek, Michiel Blekenmolen. gevolgd door René Steenmets. En op de zesde plek, Sheila Verschuur. Dat wat betreft de Renault Clio Cup. De race die nu gaat starten op het circuit is... De Vizcon Legend Cup. Het zijn schitterende, prachtige auto's. En we gaan zo, uh, zo direct weer over naar Willem om te kijken of we die start live mee kunnen bakken. Ja, dat zijn die dwergauto's he, waar hij het over heeft. Dat zijn die dwergauto's. Maar... Van uh, 500 kilo licht. Schitterende bolides. Super. Zo dadelijk uh, meer over die race van Willem van Dessen. Eerst gaan we nog even één plaat voor je draaien. Hier is Rio. Laat Did you see the light? As the Zo vlak voor het nieuws weer van drie uur gaan we nog even snel over naar Willem van Dijk. CFM Race Radio Pit Report. Willem, welkom. De Viscon Legend Cup. Ja, dat klopt helemaal niet. zijn uh, zojuist uh, van start gegaan en uh, wij zijn erom een rollende start. En, uh, de, uh, hoe de pol van start bepaald wordt, weet ik niet helemaal in de Legend Cup, maar, maar daarna weer iemand anders op uh, pol en uh, ja, dus. Dit... Leider in de wedstrijd nu, is iemand die uh, nummer 52, Robert Minjeri, uh, vanmorgen was hij er ook al bij, die is nu als uh, leider weggegaan. Waar ik veel van verwacht in deze race is eigenlijk Bertha uh, Heus, Heus uh, het hele weekend uh, was hij al snel meerdere problemen gehad. Moest dit keer wel een zwaar weer van de 12e plaats uh, gaan uh, starten, maar... Ja, de snelheid heeft hij en de mogelijkheden tot inhalen en acties zijn er in deze klasse. Dus ja, de ogen gaan we richten op huis. Oké, okay, uh, ja, we zitten krap voor de klok van drie uur. Ze zijn allemaal goed weg. Ja, ze zijn allemaal goed weggekomen en uh, ja, ze bevinden zich alweer uh, achter op het bier. Ik zie ze niet in de S, maar uh, ja, we gaan ze zo uh, de eerste doorkomst uh, hier uh, zien op het rechte eind. En dan hebben uh, we wat meer inzicht uh, hoe de verdeling is uh, hier in het veld. Oké, okay, kort na de klok van drie uur we komen we weer bij je terug. ...voor de Fisken Legend Cup de derde race. Het zijn wel enorme mooie auto's... ...Albert-Jan, ja. als je zo naar de beelden... ...op CFM Race TV kijkt. Dat mag, mag straks wel even... ...mag je even uitleggen wat voor soort auto's dat zijn... ...in principe, want het lijken wel... ...ja, soort uh, kitcars-achtige auto's. Van die bouwpakketten Van die bouwpa nou, bouw, Ja, maar dan echt bouwpakketten. Geen nee, <laughs> nee, bouwpakketje, maar een mega bouwpakket. Een megabouwpakket. Met uh, flinke snelheid aan boord waarschijnlijk. En een groot deelnemersveld. Want als ik uh, ga kijken, dan doen we naar 21... Uh, Voertuigen aan mee Dus dat is een behoorlijk groot deelnemersveld. Oké, okay, de race gaan we verder volgen In uur 7 alweer van CFM Race Radio Zo direct na het nieuws En weer van 3 uur bij CFM En nogmaals voor de mensen die het niet weten Zet CFM TV aan En de racers kan je dan live volgen Op televisie Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het uitgaansverbod in Thailand blijft nog een week van kracht. De Thaise autoriteiten hebben daartoe besloten... omdat er nog altijd groeperingen zijn die chaos willen creëren. Dat zegt een woordvoerder van het leger. De avondklok werd vorige week woensdag ingesteld. Na de ontruiming van het kampement van de roodhemden in het centrum van Bangkok... De avondklok geldt in Bangkok en in 24 provincies in Thailand. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft een zeearendpaar met succes gebroed in het Oostvadersplassengebied. De jonge zeearend weegt inmiddels 4 kilo en is door medewerkers van staatsbosbeheer geringd. Het nest van de zeearenden is bijna 2 meter in doorsnee. En bevindt zich in een boom in een moerassig gedeelte van het natuurgebied. De hele operatie is gefilmd en vanavond te zien in het NOS Jeugdjournaal. In Heerlen zijn vannacht bij toeval drie hennepkwekerijen ontdekt. In een huis was de vlam in een frituurpan geslagen. en De man in dat huis probeerde de pan nog naar buiten te dragen, maar hij viel en liep brandwonden op. Toen de Limburgse politie en de brandweer aankwamen, ontdekten ze in het huis een hennepplantage. De politie vermoedde daarop dat er in de straat nog meer hennepkwekerijen waren. In twee andere huizen in de straat bleek inderdaad ook hennep te worden gekweekt. De voormalige Russische premier Kasianov heeft premier Poetin ervan beschuldigd... dat hij de zakenman Mikhail Ghodorkovsky in 2003 om politieke redenen heeft laten oppakken. Volgens Kasianov was de toenmalige president Poetin er kwaad over... dat Ghodorkovsky oppositiepartijen financierde. Kasianov heeft dat verklaard in het tweede proces tegen Ghodorkovsky voor een Russische rechtbank. Na zijn premierschap werd Kasianov een tegenstander van Poetin. Ghodorkovsky was topman van het olieconcern Yukos... Hij zet een lange gevangenisstraf uit, officieel wegens fraude. Gordokoski heeft zelf altijd gezegd dat hij om politieke redenen vastzit. Het weer, het is zonnig en droog, met in het noorden bewolkt.